Stubinitski met het NOS-journaal. Plannen van het kabinet om luchtvervuiling door auto's terug te dringen... hebben vrijwel geen effect. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet en een aantal oppositiepartijen spraken af dat volgend jaar... bij de vaststelling van de BPM-tarieven strengere eisen worden gesteld... aan de uitstoot van vervuilende stoffen. De maatregelen leveren 450 miljoen euro op, zoals de bedoeling was... maar de milieueffecten zijn te verwaarlozen, zegt het Planbureau. Volkert van der Graaf zal na zijn vrijlating niet in zijn oude woonplaats Harderwijk gaan wonen. Dat zegt de directeur van reclassering Nederland. Hij zegt dat van der Graaf niet in Harderwijk kan wonen omdat hij daar bekend is. Hij kan volgens de reclassering onder voorwaarden wel naar het buitenland. Het aantal doodstraffen dat wereldwijd werd uitgevoerd is vorig jaar gestegen. Volgens Amnesty International waren het er zeker 778, bijna 100 meer dan een jaar eerder. China is nog altijd koploper met duizenden executies, maar omdat een exact aantal ontbreekt, telt Amnesty ze niet mee. Verder scoren Iran en Irak erg hoog. Voor de tweede keer deze week is de zoektocht naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines stilgelegd vanwege slecht weer. De schepen en vliegtuigen moesten na enkele uren rechtsomkeerd maken. Gisteren werd bekend dat op satellietfoto's van het gebied een groep van ruim 100 voorwerpen is te zien, mogelijk brokstukken van het toestel. De VN Veiligheidsraad komt vanavond achter gesloten deuren bijeen om te praten over de lancering van twee raketten door Noord-Korea. Die waren dinsdag afgevuurd in de richting van Japan en kwamen in zee terecht. Het is voor het eerst in vier jaar dat Noord-Korea raketten afvuurt die Japan kunnen bereiken. De Belgische prins Laurent wordt vandaag langzaam uit zijn kunstmatige coma gehaald, melden Belgische media. De prins, van 50 ligt sinds vorige week in het ziekenhuis... vanwege een hardnekkige longontsteking. Om beter te herstellen werd hij kunstmatig in coma gehouden. Het weer, zonnige periode, in het zuiden een kleine kans op een bui... weinig wind, het wordt tussen de 11 en 15 graden. Dit was het de Jonbakker van de ANWB. Er staan files op de A7, horen richting Zaandam... tussen Weidewormer en Zaandam, 3 kilometer. A8 richting Amsterdam bij Oostzaan, 6 kilometer... A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battoverdorp 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Boudegraven 2 kilometer. En richting Den Haag bij Noodorp 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knopen Plein 4. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. A27 Breda richting Utrecht voor de brug bij Gorkum 5 kilometer... En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Vorige week waren we hier niet, toen zaten we in de raadzaal. De rust is weergekeerd, de verkiezingen zijn geweest. En we gaan weer rustig door op de oude voet met Goedemorgen, Zandvoort uit Hotel Hoogland. Naast mij zit Henny van der Leden. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Heb je het een beetje overleefd, die hele uh, verkiezingscrisis? Ja. Naar nou, mijn idee is het stof ook nog niet helemaal gaan liggen. <laughs> uh, dus we zijn er nog niet helemaal. Maar ik begrijp dat we vandaag nog uh, de vervolg, het vervolg gaan horen. Oké, okay, wordt vervolgd. Uh, wij zitten in Hotel Hoogland waar iedereen uh, koffie kan komen drinken. De politiek is al stevig vertegenwoordigd zie ik. En uh, we kijken even naar links, naar de regie en de techniek. Pascoal van der Beek, Thomas de Jong en Rogier Radex hebben dat uh, in de hand. De redactie werd gedaan door Gerrie Rutte en Gert-Jan van Kuik. De koffie ook van uh, Kuik deze keer. De presentatie doet Henny van der Leden. En Ben Zonneveld. En wat gaan we allemaal doen? Ja, we beginnen bij een uh, uh, uh, mammoetbotten gevonden op het strand. Bram Molenaar zit hier alvast tegenover ons en hij riep al doe maar een bot. Dus als u er even over na wilt denken thuis, blijf luisteren. Dan hebben wij uh, de voortgang van de ondernemersvereniging Zandvoort met Michael Alberts. En dan als laatste voor het nieuws... De winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, OPZ en D66. Ja, ze gaan deze keer niet in debat, maar ze gaan ons wel wat uitleggen, hoop ik. Dat Goed, hopen we. Dan gaan wij uh, naar het nieuws en dan gaan we uh, verder in het tweede uur. Dan komt Henk van Stevenink eens vertellen hoe dat nou in elkaar zit, al die uh, nieuwe raadsleden. Wat gaan zij doen? Wat moeten zij leren? Hoe worden zij op het spoor gezet? Jelle Jansen komt ons vertellen over de Glasexpo in het Zandvoortmuseum. Museum. Dat zag ik jou gisteren ook. Ja, dat klopt. En volgens mij was Half Zandvoort daar, want het museum is geopend. En, uh, en niks denk, gebroken? Uh, bijna, <laughs> maar er is niks gebroken. Nee. En aansluitend als laatste komt uh, de nieuwe voorzitter van de beeldende kunst Zandvoort, Frans Stolk. Die heeft het stokje opengenomen van Udo Geisler. Maar eerst praten wij met uh, Bram. Welkom, Bram. Ja, goedemorgen. Hoi. En ik zie dat je hele leuke dingen hebt meegenomen. Botten. Zeker weten. En wat ja. zijn? Uh, nou ja, uh, botten van, uh, van prehistorische beesten. die Eigenlijk uh, van de ijstijd. Uh, mammoeten onder andere. En uh, reuzeherten. Dus en die dus... heb je gevonden... Op het strand? Juist, ja. ja die zijn met, uh, met vloed, met springtij zijn die uh, aankomen spoelen. En tijdens een kinderpartijtje heb ik die ontdekt en uh, heb ik die mee kunnen nemen. Was dat toeval dat je die ontdekt hebt of ben je er uh, eigenlijk naar op zoek? Nee, toeval. Uh, een strandjut is eigenlijk altijd toeval. Uh, het is heel spontaan uh, wat je allemaal kan vinden. En uh, ja, je bent wel gericht op zoek naar, naar exclusieve spullen. Uh, maar ja, alsnog is dat de verrassing wat, uh, wat er aanspoelt. Hoe weet jij uh, dat dit mammoetbotten zijn? Nou, ik heb hier voor me een stukje uh, slachtand. Uh, ik heb wat uh, onderzoek gedaan op internet. En vervolgens uh, ja, heb ik hier de structuur van, van het bot gezien. En dat is een soort kalklagen die opgebouwd zijn. En daaruit kan ik opmaken dat dit een, uh, een mammoettand is, een slagtand. En vervolgens hier een uh, aantal grote uh, ja, kogelgewrichten. Dus ja, die onderzoek heb ik kunnen uitwijzen wat een beeld is. Hè. Vervolgens heb ik ook nog... Um Stukken bot opgestuurd naar Leiden. En daar heb je een, een, een, een universiteit die daar alle op, Is dat, onderzoek in uh, doet. Het Naturalis? Ja, het Naturalis inderdaad. En die heeft mij kunnen constateren dat ik een aantal uh, ja, botten had... die van afkomstig waren. Hebben ze ook ja, en kunnen uitvinden hoe oud die dingen zijn? Uh, ja, uh, er zijn verschillende leeftij, leeftijden eigenlijk aan. Um, Zo'n 4000 jaar geleden uh, waren de laatste mammoeten in Europa. En, en deze zijn ongeveer van 10.000 jaar geleden tussen 10 en 8.000 jaar geleden. Ja. Maar die, je, die wetenschap krijg je krijg je ook van Naturalis? Ja, ik heb een heel mooie dom. brief, krijg je, krijg je teruggestuurd, waarin uh, ja. nou, eigenlijk alle basisdingen die je wil weten vermeld worden. Um, ja, en verder vind ik natuurlijk zelf een heel leuke sport om een beetje te vissen op internet, uh, wat er allemaal te ja. weten valt over deze... deze en dan uh, te zien inderdaad dat je toch al gelijk had bij wat je dacht dat het was? Ja. ja. Mag iedereen overigens uh, dit soort dingen opsturen naar Naturalis? Um, ja, ja, in principe wel, dat kan. Ja. Kost dat wat? Uh, nee, voor mij niet. Possegel. Uh, ja, inderdaad. Ja. Een, een, een poszegel, hele mooie brief. Uh, Possegel op het Een Adres uh, erop. Ja, je, je, je moet het wel met een, een, een behoorlijk pakket moet je dat wegsturen. Ja, en, of, brengen. of brengen. Of brengen, inderdaad. Ja. Ja, en, uh, ja. De mensen thuis zien dat niet, maar er ligt hier ongeveer uh, Bijna een skelet vol. 50 <laughs> centimeter daar en hier ja. ligt er 20 centimeter rond. Ja. Er ligt dus heel wat. Um, heb je dat allemaal bij elkaar gevonden? Of heb je hier een stukje gevonden en daar een stukje gevonden? Um, nou, ik heb hier een, een onderdeel van elkaar. En die heb ik ja? bij, dicht bij elkaar gevonden. Ja? En wat is er gebeurd? Uh, ja, bij springtijd dan wordt de zeebodem uh, omgewoeld. Waardoor heel veel materiaal naar boven komt. En uh, ja, bij dat... Uh, ja, bij het omwoelen van die, van die zeebodem komen er ook visserschepen bij aan de pas. Die met een soort sleepkettingen over de grond heen gaan. Waardoor het, het extra. Het, het komt extra los inderdaad. En dan spoelt het met stormen spoelt er gewoon spullen aan. Dus deze twee botten, dat zijn ze kogelgevricht met een, met een kom. En de kogel bij elkaar. Die, die lagen vrij dicht bij elkaar, zo'n 50 meter afstand. En, uh, ja, en deze dingen, artikelen die. Uh, ja, die heb ik gewoon ja, spontaan eigenlijk gevonden in, in de weektijd. Weet jij toevallig of er uh, veel meer plaatsen langs de kust zijn... waar dit soort dingen gevonden worden? Ja, voornamelijk uh, in, in Texel. Uh, op ieder geval op, op de, de Waddeneilanden Dat heeft te maken met een soort stroming? Uh, ja, en de Doggersbank De een uh, is een, een plek geweest uh, in de ijstijd waar alle uh, prehistorische beesten naartoe gingen vluchten... omdat de, de, de, de zeespiegel ging stijgen, omdat het ijs smolt. En daar zijn ze eigenlijk uh, hele grote schaal verdronken. Dus die botten liggen daar voornamelijk... Op die, op die heuvel in de zee. Ja. ja, want die, uh, als je, je hebt het over die 10.000 jaar geleden. toen was daar geen water. Hè? Dat klopt. Toen ja. liepen ze gewoon uh, daar vrolijk. Uh, ja, je kon van Nederland naar Engeland lopen. Ja. En uh, daar was daar één grote borsterrein. en. en, en uh, ja, uh, ja, inderdaad ijs. En daar leefden deze, deze beesten allemaal. Van reuzenherten tot sabelton, tijgers, uh, beren. En Wat is een hert? Ja, een reushert is dus een, een hert, maar dan heel erg groot. Ja, ja, ja, dat, goed. ja dat klopt. Ja. Omdat jij dat net zei, kom ik er even op terug. Uh, heb je, je daar afbeeldingen van gezien? Uh, ja, ja. Uh, het, is een, het is een soort uh, elandachtig uh, beest. Uh, hele grote, dikke en, uh, ja, uh, Maar dan van een heel andere gestalte dan die wij nu kennen. eigenlijk. Maar die, die, die zijn er dus niet meer. Nee, nee, nee. Helemaal nou, die zijn helemaal Die man moet er natuurlijk ook Juist, Juist, ja. hetzelfde verhaal. Is het, uh, is het mogelijk om uh, deze te zien? Uh, zet je foto's op het internet toevallig? Of... Uh, ja, op, op Facebook kan je hem altijd volgen. En, uh, onder Strand Actief. Dat is mijn organisatie waarin ik uit allemaal uh, activiteiten doe. En ja, als je dat volgt, dan, dan kom je geregeld uh, mijn, mijn fondsen tegen. En natuurlijk uh, bij Strandpavioen Talassa, Waar deze botten gewoon in de vensterbank liggen en kunnen aangeraakt worden. En, uh, het is heel informeel eigenlijk. Daar is een, uh, een expo. Uh, mini-expo mini u... moment. Ja, en, en ben je ja. heel geïnteresseerd? En, en, en, en, en, heb ik, je, je hebt het al vermeld, en uh, doe maar een bot. En, uh, <laughs> do nou, doe mij ja. dat groter dan maar. Jij. Jij maar uh, ja, ja. jij jut dus, zeg maar. Ja. Ik neem aan dat je nog veel meer vindt dan deze man moet botten. Uh, ja, nou goed, uh, vroeger was het uh, vrij lucratief. Dan deed uh, iedereen uit armoede eigenlijk uh, jutten. Om uh, zijn kachel te kunnen branden of een huis te kunnen bouwen. En nou hebben we het ook vroeger als in? Honderd jaar geleden. Dus okay. voor, de, voor de massa toerisme eigenlijk naar Zandvoort kwam. Uh, toen Zandvoort nog echt een vissersdorp was. Toen uh, moesten mensen jutten. Ja, je hebt... Uh, er is Toevallig ook nog een verhaal over een vuurboet, heel actief momenteel. En, uh, ja, wat, wat, wat veroorzaakte die eigenlijk? Nou, die, uh, in eerste instantie is die vanuit piraterij eigenlijk opgezet. Er werd dan een, een, een vuur gesticht boven in de toren, in de vuurboot, En daarin werd eigenlijk de schepen uh, stiekem geloodst naar de kust, zodat ze juist schipbreuk zouden leiden. En dan kon de bevolking kon het hele schip plunderen. Ja, zo, we... zo braaf waren die dus niet hoor? Nee, nee. Waren? Nee. <laughs> oh, zijn, zijn misschien ook nog wel. <laughs> uh, heb jij deze fonds uh, gemeld bij de Strandvonder? Nee, nee, dat uh, doe ik expres niet. Want, Dan uh, ben jij ook zo'n uh, rekel uit Zandvoort. Ja, dat klopt. Ja, uh, <laughs> Strandjutten is pure piraterij. Ja. Het is hartstikke illegaal als maar kan. En, o, officieel en, moet je dat melden? Ja, alles wat je vindt moet je melden. Met bij, wat een, wel een waarde vertegenwoordigt. Een strandvonder heet dat? Ja, ja de Franse strandvonder. De douane of de, gemeen, of de, ja, de, bur, ja. de burgemeester. De burgemeester. De ja, ja. Okay. Die Pieper moet alles naar de burgemeester toe wat we vinden. En die moet uitzoeken van wie het is. En ja. dan moet het terugzorgen. Nou begrijp ik waarom ik met enige regelmaat een auto van de douane door uh, Zandvoort uh, zie rijden. Ik vroeg me al af, maar. Nou, dat ja. heeft, dat ja. heeft wat zwaardere gronden, maar. <laughs> Er wordt nog ja. wel eens wat overgezet. Ja, ja, ja. ja en de douane nee, wil dan graag weten wat er overgezet wordt. Ja. Maar de douane zal hier niet, uh, niet al te kwaad op reageren. Ik denk dat nee. ze hartstikke leuk vinden dat dit uh, toch weer uh, naar boven komt. Want je praat natuurlijk inderdaad over 10.000 jaar geleden. Ja. En als je die historie bekijkt dan, uh, dat het droog was. Terwijl je ook vertelt, ze wandelden naar de doggersbank. Want het werd steeds natter en natter en natter. Ja. En op een gegeven moment zijn ze daar allemaal uh, uh, Vergaan. verdronken. Ja. Vergaan. Dus daar moet een vracht van dit soort uh, botten liggen. ja. Dus op zich, als je, als je echt wil jutten, dan zijn de Waddeilanden een, een uitgelezen kans om daar uh, eens heen te gaan om, om daar te jutten. En wil je het hier in Zandvoort proberen? Nou, bel me op en we gaan samen een keer op, op, op, op stap. Je doet dat nog steeds met, uh, uh, met, met partijen en, en vrolijke kinderen. En daar ga je dan mee rond. Je vertelt wat. Ja. En ineens vind je zo'n bot, dan zijn die kinderen natuurlijk ook zeer geïnteresseerd. Ja, het, het leuke is dat, dat kinderen eigenlijk niet weten wat ze overkomen, want nee. voor mij is het heel speciaal. En voor ja, kinderen ja, denken van, nou ja, het is voor ons de eerste keer jutten. Dus uh, zo speciaal is het niet als ik gelijk ja. een, een, een mamboetbot vindt. Maar uh, je moet het uh, ja, wel leuk verpakken voor die kinderen en uh, niet alleen kinderen die gaan overigens met me mee, maar ook volwassenen en uh, bedrijven die dan uh, activiteiten doen zoals granalen vissen, strandjutten en voor kinderen ook schatgraven. En dan krijg je meteen de uitleg erbij. En, Juist. Ja. ja, heel erg leuk. En uh, ik laat ze ook weten wat, ja, wat, wat er mee gebeurt. Dus uh, nu dat het naar, uh, naar Leiden is geweest, uh, koppel ik het ook terug naar de groep. En dan vinden ze het onwijs leuk om het, uh, te weten hoe, ja, wat het nou eigenlijk was. En hetzelfde geldt met flessenpost. Vaak genoeg vind ik een flessenpost. Ja, Maar ja. ja. ja. so er zit daar nog wel eens wat in dan, een, een brief of zo? Een brief, munten ja. en zand. En uh, het zand is altijd leuk om te weten waar de brief vandaan kwam. Want uh, iedere kus is eigenlijk anders. En zo kan je kijken. Wat is je, wat is je laatste brief geweest? Uh, mijn laatste brief is van een uh, jonge van uh, een schoolproject geweest. En die kwam uit uh, Nieuw Venup. En die moest naar zand voor toe, dus de brief is niet heel ver gekomen. Maar ik wacht nog eventjes met een brief terugsturen, want dan uh, lijkt het specialer voor zijn uh, schoolproject. Want ja, ja, ja, ja. ik zit op middelbare school. En ik heb een hele mooie ...verhaaltje voor hem klaar liggen. Nou, leuk. Over een pilaar in ja. ja Nog heel even over die douane. Stel dat je dat nou wel meldt... Uh, mag je dat dan vervolgens houden? Nee. De dingen die, dan, dan moet je er ook afstand van doen. Ja, ja en ik heb een heel leuk voorbeeld. Uh, Zo'n twee jaar geleden bij een, een, een novemberstorm... Uh, ging met mijn vader werd ik wakker geport in de nacht. En toen moest ik mee naar, naar het strand toe. En waarom? Ja, hij voelde aan zijn water even zo gezegd uh, dat er dat het lag. En toen kwamen we op het strand en er lagen als luciferhoutjes... lagen allemaal uh, grote balken op het strand. Mooie grenen en vuurhouten balken. Dus die hebben we, ja, als, als, nou echt, uh, ik als kleine jongen, maar mijn vader die was nog kleiner dan ik, die waren helemaal doorgelukkig dat we al die planken konden jutten. Die heel mooi waren voor uh, de toenmalig bouw van ons paviljoen. En uh, die hebben we heel snel uh, in de nacht uh, laten verdwijnen. Die hebben we snel opgeslagen. Nou nee, goed, uh, dat was om vier uur s'nachts en om, om acht uur werden de collega's wakker en die begonnen ook te juten. En om tien uur, toen kwamen de douane langs. Nou, toen hadden wij al een, tot, uh, tot het dak hoog uh, in de loods opgeborgen. En toen hadden we ongeveer vijftien planken in de auto nog liggen. En toen uh, moesten we die van de douane afstaan. En toen nog een hele discussie gaf van, ja, ja laat ons nou eventjes hurten uh, en dit en dat. Ja. En uh, goed, en dan kregen we er vijf. Nee, ze moesten alles hebben. Nou, prima, dus hebben we er vijftien afgestaan. En uh, dat, er, dat er nog een heel zoutje in de loods lagen daar wisten ze natuurlijk niks van. En dat uh, prima. B wat is daar later mee gebeurd? Want dat is een hele vrachthout. Niet alleen van jullie, ook van die anderen zijn in beslag genomen. Uh, ja, nou, um, wat er later mee gebeurd is, dat, dat weet ik zelf niet. Uh, dat kan ook vernietigd worden. Want uh, wat, wat, als een product in zee is beland, dan beschouwen ze het als, uh, als een non-product. Dus dan wordt het gewoon verbrand. Ja, ja. En dan wordt er stok, stokhout waarschijnlijk op, opgemaakt. Um, ja, jammer hè, eigenlijk. Er zijn ook heel andere voorbeelden, jammer genoeg, van een, uh, van een fonds van bananen. waar waren hele containers aangespoeld in, uh, in Vlieland, dacht ik. Waarin uh, de, de bananen werden geschonken aan dierenparken. Ja. En de dierenparken waren onwijs blij ermee, want het was natuurlijk yeah. een, een hele grote kostenpost yeah. qua voedsel. Wat, yeah. uh, en voor de dieren maakt het niks uit als ze nou een lekker laagje zout van de, van de Noordzee op zit. Dus die hadden, zaten hier te smullen en toen kregen ze van de belasting een aardige claim. <laughs> Omdat het natuurlijk geen, uh, geen inkoop was. Nee, dus nee, ze moesten. Ja. Ge, ja. Gemis, gemiste inkomsten. Ja. Ja. Ja. Ik weet nog wel, uh, die containers in. Uh, volgens mij was het de Schelling met die gimpies. Ook? Ja, ja, klopt. Maar die waren die werden keurig aan paard gezet en iedereen nam gewoon alles mee na. Ja, ja, dus er werd ja. nooit wat over gezegd. Nee, maar op de Wardeneilanden is ook een hele cultuur ja. wat we hier eigenlijk nog vergeten. En wat we een beetje vergeten ja. is uit, uit luxe vorm. Ja. En daar is het gewoon een nou, deel van een cultuur om daar te jutten. Maar het zou wel leuk zijn om toch nog eens even erachter te komen wat de douane er nou mee doet. Want gevonden voorwerpen bij de NS bijvoorbeeld, die geeft volgens mij één keer in de zoveel tijd, kun je even kijken en dan kun je een bot doen. Dat zou natuurlijk hier toch ook wel heel erg leuk zijn. Ja, dat klopt. Misschien heeft hij het, jij nou een heel mooi schuurtje. Ja. Hé Bram, hartstikke leuk dat je er was. Een mooie bot gezien. Zeker. Uh, iedereen die ze wil uh, komen zien, want dat kan niet op de radio, die gaat lekker naar Telassa, Juist. En daar ligt uh, de hele uitleg. En eventueel kan er ook een uitleg gegeven worden door jou. Inderdaad. Ja, en ja. hoe ze dus op een gegeven moment even met je mee kunnen op een Jutters uh, natuurlijk. tocht. Ja, zeker dat weten. is natuurlijk ook heel erg leuk. Nou, veel succes. Dank u wel. En meld ons als er uh, weer iets gevonden wordt. Gaan we doen. Met, uh, ja? Hartelijk dank. Oké. Okay. Yes. Dankjewel. Don't think twice You show it up in the disco That's cool around the corner. Ain't no lie I'm going down the road With a pistol in my head Johnny Tattoo He's looking for you Skin pop the sky But the label needle No reason Make You're never ever gonna regret You gotta tell me What you gonna tell us You tell you, baby, I did it for you The Neighborhood Zandvoort, we zijn weer terug. Ja, het wordt hier gezellig druk. Het lijkt wel weer verkiezingen, maar daar gaan we het dus niet ja. over hebben. We gaan uh, praten met Michael Albers. Welkom. Goedemorgen. Welkom. Kom een beetje dichterbij. Uh, want de heren moeten controleren of hij goed naar de buitenwacht gaat. Um, in augustus uh, vorig jaar, 2013... Er was er wat gerommel over de OVZ, OPZ. Ja, klopt. Um, daar ontstond het OBZ uit. Ondernemersbelangen Zandvoort. Klopt. Um, dat is gaan lopen. Hoe is dat verder ontstaan en doorgelopen tot uh, uh, zeg maar januari zo'n beetje, dit jaar? Ja. ja, we hebben de eerste tijd hebben we gebruikt inderdaad, om uh, de, de oude club te openzetten. Wat er al heel lang bestond, volgens mij 20 jaar of zo, functioneerde niet meer goed. Mm. En uh, toen hebben we gekeken van hoe kunnen we dat nou vernieuwen, zeg maar. Want nou, heel veel mensen gepraat, wel heel veel tijd in gaat zitten. En iedereen vond dat er een nieuwe, nieuwe club uiteindelijk moest komen. En dat, dat is het OBZ geworden. Dat is het OBZ geworden. En we hebben de afgelopen maanden ook gebruikt om te kijken met wie we het beste konden samenwerken. Ook wie er in het bestuur moet. Dus we hebben dat besturen goed op orde gekregen. Wie is de adviseur? Wie, wie, welke, welke mensen worden adviseur? En kijken wat we de komende tijd ook met de gemeente gaan doen. Wat zijn de belangrijkste punten? Um, het bestuur... Uh, ik zie uh, Werner Koeraat en uh, Rob Petersen. Ja, de strandpachters. Beide heren van, uh, van het strand. Ja. Wie, wie zit daar nominering? Theo van Laan. Uh, de Hema? Ja, van de, de Hema. Hema. Die, uh, die doet zeg maar, de stichting goed. Dus die, uh, die club is nieuw leven ingeblazen. Theo is daar de voorzitter van. Ja. Dus daar hopen we dat er veel meer uitwerking, wisselwerking komt... met uh, de heren die het, vastgoed, uh, zeg maar, het commercieel vastgoed in Zandvoort uh, bezitten. En Theo moet die kar uh, gaan trekken. Dus daar is hij hard mee bezig. Daarnaast proberen we om de horeca in het centrum beter georganiseerd te krijgen. Er is een stichting SEP, maar die doen eigenlijk alleen evenementen. Stichting SEP is volgens mij vorig jaar, twee jaar geleden te zielen gegaan. Klopt, klopt, klopt. En die, ja, en dat, die mensen, heet nu anders. Ja, ja, die mensen die zijn benaderd, een aantal van die mensen zijn ja. aan, om te kijken of ze die club weer nieuw leven kunnen inblazen. Kunnen, kunnen in, uh, blazen, zeg maar. Rob Smits van Café Vieren gaat daar een rol in spelen. Ja. En dan moet ook wel het nodige gebeuren, want die club is gewoon niet goed vertegenwoordigd. Uh, zeg maar. Nou, dan hebben we hebben ook nog heel veel problemen in het OVZ natuurlijk gehad. Hè, omdat wij, de, de, winkeliers, maar, de winkeliers, zeg maar. Hè, omdat wij daar nog boven staan. Dus eigenlijk dat doe ik ook met leden ogen aan. Want we denken, ja, als het daar niet goed gaat. Dat is een enorm grote club met veel leden. Dus, dus daar hebben we heel veel meetings gehad. Nou, uiteindelijk is daar een wissel geweest. Hè. Dennis Moerenburg uh, heeft uh, het stokje overgedragen aan Peter Tromp. Nou, Peter, en Peter ja. heeft een enorme waslijst met plannen en met ideeën ja, gelanceerd. Ik was hier om. een post Nou, kijk eens aan. dus zijn jullie helemaal op de hoogte. Dus dat ook. Uh, ja, nu het belangrijkste is nu gaan kijken hoe we dat uh, overleg met die gemeente gaan intensiveren. Want dat is er wel altijd geweest vroeger. Ja, want dat een... Op de een of andere manier is daar nooit uitgekomen wat iedereen ervan gehoopt en verwacht had. Er, er is een, een OPZ-overleg geweest wat elke maand met de wethouder uh, in overleg was. Correct. Is daar vanaf uh, uh, augustus 2013 tot nu niet meer vergaderd? Nee, er is, wel, er is wel overleg met de gemeente steeds geweest. Maar niet op die formele basis. Dat je zegt, iedere maand met dat en dat. Het is meer van, wat speelt nu? Wat is belangrijk? Wat moeten we nog oplossen? Want ook door het gerommel, zeg maar even aan het begin met het overstappen van de ene club naar de andere. Moest de gemeente natuurlijk ook even afwachten van, hoe loopt dat precies af? He? Een aantal mensen zat in dat oude OPZ, het is overgestapt. Maar ja, gaat die achterban ook mee? Is die achterbanakkoord? Ja. Dus Geurendson, ja. zeg maar, Waar wij het meeste mee ja. te maken hebben gehad. Heeft netjes en terecht ook gezegd. Ik wacht even dat, uh, dat proces af. En in december zeg maar, zijn alle knopen doorgehakt. Als Helaas een paar maanden verloren. Maar toch. Als die uh, knopen zijn doorgehakt in, uh, in, in december. We zitten nu in uh, maart. Dus het is alweer twee maanden uh, overleg goed. Ja. Wat zijn dan de, de, de concrete aandachtspunten? Goed, ja, goede vraag. Uh, ja, ja, nee, we zijn gewoon bij die ondernemers gaan peilen steeds. Van wat is voor jullie nou het belangrijkste? En ten tweede heb je een ander sporenbeleid. Dat is kijken of achter je die schermen meer samenwerken. Want iedereen roept meer samenwerking. Dat roept echt iedereen. Je kan geen krant meer openslaan op Ik zie het woord samenwerking. Maar nou, ik kan één ding wel verzekeren. Het gebeurt nog heel weinig. Het gebeurt nog echt heel weinig. Ja? Je ziet dat nauwelijks. En de mensen die dat het hardst roepen. Daar komt nog weinig van terecht. Je ziet gewoon heel veel verschillende meningen. Bij alle partijen, politiek, ondernemers. Maar het luisteren, echt luisteren. Of zeggen met die ander van nou ja we gaan. Hè? een gezamenlijk besluit nemen, dat is nog ver weg. Dus vanuit het OBZ, ja, vanuit het OBZ om succesvol te worden, ben ik ervan overtuigd dat je die ondernemers steeds moet opzoeken. En die mensen binnen die clubs moet opzoeken, die dat wel goed begrijpen. En ook binnen die gemeente en binnen die gemeenteraad, die spelers aanspelen, waarmee je dat kan doen. En omdat ik een relatieve buitenstaander ben geweest, ja. heeft dat bij mij natuurlijk wat meer tijd gekost voor ik klom, die mensen inmiddels heb gesproken en heb leren kennen. Dus, uh, ja, we zitten nu in Maart. Dus zeg maar een, uh, een driekwart jaar zijn we een beetje verder... Uh, ik heb een aantal ondernemers gesproken die weten weinig van jullie uh, ja, ja, bestaan af. Ja. Maar er wordt natuurlijk wel uh, ge gegonst in het dorp zoals ja. dat hoort. Nou, je, je, je vraag van dit kan ik wel even op... Hè. Bijvoorbeeld van uh, ons eerste piketpaaltje was dan dat we voor de ondernemers hebben neergelegd... dat we graag hadden gezien dat de Grote Krocht was omgedraaid. Daar hebben we echt met z'n allen we geënacteerd op de Grote Krocht. 17 van de 17 ondernemers waren daarvoor. Dat hebben we neergelegd bij de verantwoordelijk wethouder en dat soort dingen. Ja, dat gaat aan dat gemeentelijk apparaat in. Ja, voordat die... De is En dat we dat succes terug kunnen melden. Of dat we kunnen zeggen, het openzet heeft die druk opgevoerd. Ja, dat is er nog niet. Maar dat soort punten zeg maar... Wat ik begrepen heb, is dat afgeschoten? Omdat de bewoners de verandering van de rijrichting niet acceptabel vonden. Omdat omhoog scheurende auto's meer lawaai maken als naar beneden rijdende auto's. Dus... Dat is al een, een, een strijd die Nee, nee, nee, dat is niet waar. Want je zou, de, je zou het dorp op een andere wijze kunnen verlaten. Alleen, ik ben geen verkeerstechnicus. Het OBZ kan niet al die... Uh, kijk, het is in principe zo, hè. Dat het, het vertrekken, dus op het moment dat het vrachtverkeer het dorp weer moet gaan verlaten... dat dat de meest voor de hand liggende route, dat dat is afgeschoten. Maar wij hebben toen natuurlijk meteen gezegd van... dan willen we kijken of het op een andere manier het dorp kan verlaten. Wij zijn geen verkeerstechnici. Dus wat... dat is in ieder geval wat wij teruggekoppeld hebben gekregen. En wat was de meest ik ja. heb gelijk. Tuurlijk ja, nee, het, het, het, het, het, het ligt stil. En ja. dit, dit, dat plan, uh, uh, wat uh, ook door Ingrid Muller uh, bekeken ja. is. En, en aange, aangezingeld zelfs. Uh, dat ligt daar al ja. een aantal maanden. Ja. En, en, wat, uh, ja, we, hebben het, we hebben het begin december officieel ingediend. Okay. Ja? Be begin december officieel ingediend. Toen is de wethouder die verantwoordelijk was, is, is ziek geworden. Daar hebben we ook mailtjes van gehad dat hij er later op terug zou komen. En pas zeg even drie weken geleden, hebben we dat standpunt wat jij nu zegt, officieel binnen ja, okay. gehad. Ja. Maar natuurlijk, wij zijn ook teleurgesteld. We hadden dat graag willen bereiken. We hadden graag al gehad dat er een tweede route of een alternatieve route. En ja, wat je kan, als je wel zegt van één route deugt niet, die lukt niet. De pakken dan pak je een ander. He, dat van de haar ook. Maar ja, en, kom, komt, uh, um, ja? Ja? het is natuurlijk een, een, een overkoepelend orgaan van jullie. Ja. Uh, ja. Strandpachters, visventers. Ja. Uh, met allemaal verschillende belangen. Die vragen daar natuurlijk om. En uh, ik neem aan dat jullie daarmee verder gaan. Maar om even terug te komen over dat ja? overkoepelende orgaan. Is iedereen nou bekend met het OBZ... En wil men zich ook aansluiten bij het OPZ? Want wat ik vroeger uit het OPZ haalde, ja, ja. en het is niet onbeleefd bedoeld, was nee, het dus nee, nee. Een, een soort loszand. En als ik als strandpachter of als visventer toch iets wilde, dan liep ik direct naar de wethouder en ging daar zaken doen. Ja. Sluit men zich aan bij het OBZ? Nou, in het begin wat je heel erg ziet, was dat een flinke groep mensen zei van heel erg goed dat er een nieuwe club komt. Maar er was ook een aantal mensen die daar faalic van tegen was. En als ik dan vroeg, wat deed dat oude openzetter goed? Graag, hè? Want als dat goed gaat, ja, graag. Maar dat komt niemand vertellen wat er dan zo goed ging. Dus wat je ziet, is dat die gewoon. Die, die, die, dat het feit dat je niet besluit bent tot compromissen, ook hier heel veel vertraging op. En ik denk, ik denk dat, dat gewoon een kwestie van tijd is. Dat je zoiets, 1, 2, 3 jaar moet gunnen. En dat op een gegeven moment gewoon die neus dezelfde uh, richting opgaan. Maar je hebt gelijk. Het is niet, het, dit is niet een omgeving waar snel iedereen zegt van, hé, hey, ik sta erachter. Ik ben er mee eens. Nee, maar daarom, uh, de verenigingen die ze aangesloten hebben, de strandpachters en zo. Zijn, die, die, die zijn allemaal bij de Allemaal, okay. Allemaal. Dat is geen enkel probleem. Daar is ook veel draagkracht. Alleen, ja, er dus, zitten ook twee strandpachters in het bestuur. Juist. Ja. En, en die hebben een club goed op orde. Inderdaad, die linken kun je allemaal leggen. Ja. ja, dat is het zo. Dus daarmee juist. Kop je eigenlijk de andere kant in dat het dorpse is niet goed op orde uh, ik, nou, kan Dat kan ja, best gezegd worden. Ja, absoluut. Ik vind dat het overzet de afgelopen jaren heel veel uren heeft gemaakt. Goeie mensen in het bestuur. Die tonen. Noem ze allemaal maar op. Uitstekend. Maar het is niet gelukt. Er was wel een nee. flinke leegloop. Mensen liepen echt massaal weg. De bestuurswisseling is geweest. Bestuurswisselingen is er geweest en dat soort dingen. En, en, en uh, dus ja, dat is niet goed gegaan. Dat heeft ook iedereen erkend. En dat moet echt anders. Want dat. dat kijk, zeker als zo'n gemeente aan de ene kant meer taart. ...maar aan de andere kant ook een aantal taken gaat afstoten... ...zullen die ondernemers zich beter moeten, moeten gaan uh, ja. uh, vertegenwoordigen. En, dat is ook een groot probleem... <tie> ...dat centrum heeft heel veel, hè, heel vaak... Hè, ...van de strandpachters hebben bepaalde voordelen... ...of hun pacht ten opzichte van de precario in het dorp is te laag. Ja, daar, daar gaat het ook weer over Dat is een moment. heel belangrijk punt. Ja. Maar let op, zolang dat centrum zich niet goed vertegenwoordigt... ...zolang die OVZ nog niet optimaal is geregeld... ...zolang die horeca niet, niet eens een stichting heeft of een vereniging... Waarin die belangen worden gebuddeld. Ja, dan kun je, je natuurlijk ook niet hard maken. Dan kun je dat is, wel roepen? Er dat is, dat is, dat is natuurlijk wel. Uh, kan uken Nederland. Uh, Horika. Horeca horeca horeca ja, ja, correct. Waarom sluit je niet aan, meneer? Ja, ik, ik ben daar een groot voorstander van. Ik moet zeggen dat een aantal mensen, ook een aantal ondernemers, zeg maar daar wat minder. Ja, die, die, vinden toch, die vinden toch. En ze gaan zich zeker, ik denk, in de toekomst ook aansluiten. Dat komt ook zeker goed. Maar die vinden toch dat er een eigen club moet zijn. Een eigen horecaclub die voor hun belangen opkomt en dat soort dingen. En dat vinden ze wel allemaal. Maar dan moeten ze het ook duwen ook. Dat is meer het probleem. Ja. Er wordt gewezen, nou de strandpachters nu regelmatig. Ja. Hè? Maar die strandpachters hebben het wel goed voor elkaar. Die zijn goed georganiseerd. Dan kun je je belangen ook ja, beter afleggen. Dus ik begrijp, ik ja. begrijp dat dat een duidelijke meerwaarde is die jullie voorstaan. Ja. Allee, uh, hij moet nog over het voetlicht worden gebracht. Deze meerwaarde voor iedereen <laughs> begrijp ik. Ik heb hem wel regelmatig uitgelegd. Maar of hij echt wordt opgepakt. Uh, ik denk dat het nog een paar keer goed moet worden, worden duidelijk gemaakt. Ja. Ja. Het um, gaat ook wel gebeuren. Maar zoiets heeft tijd nodig. Het, het zijn al die, uh, uh, die clubjes die jullie nog steeds aan het uh, uh, groeperen zijn. Juist. juist. Echte, echte speerpunten heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Behalve ja. dan uh, de rijrichting van de Grote Krok. Ja. Komt er binnenkort een lijst met plannen van uh, uh, OBZ? Ja, dat is en voor de strandpachters en voor uh, de visventers. Zijn jullie dat aan het sorteren? Ja. Uh, dat zijn we zeker. Uh, het belangrijkste is nou eenmaal in het begin... dat we gewoon hebben gezegd... om niet in die oude valkuil van die laatste twintig jaar te vallen... is proberen iedereen op één lijn te krijgen. En als je bijvoorbeeld hebt gekeken naar de laatste OVZ-vergadering, waarin het bestuur werd gewisseld... die is nog helemaal... Dat is deze? Dat, ja, februari is ja. dat gebeurd? Ja. Dan moet je zien, hè, dan moet je zien inderdaad dat, uh, dat die, overkoepelende, die overkoepelende punten... die zullen via ons uh, geformuleerd moeten worden. Okay. Maar over een aantal punten is men het gewoon nog niet eens. En we hebben natuurlijk ook een gemeenteraad nodig die die adequaat. Kijk, het is logisch. Als je kijkt landelijk, dan is bijna voor iedere overkoepelende ondernemersorganisaties parkeerbeleid staat bijna op één. Ik kan hier wel geroepen. En dat hebben we ook geroepen. We willen heel graag een goed, adequaat parkeerbeleid met zo weinig mogelijk kosten. Maar dat heeft al 300 man geroepen. En dat soort dingen. Ik heb nog één laatste vraag. Want de heren van de politiek die komen al de grote, de grote winnaars. Een tijdje geleden was er een ondernemersaand van de VVV. Ja. En ik heb jullie daar niet gezien. Nee, er is iets misgegaan met de uitnodiging. Daar hebben Lana ook uitgebreid over gesproken. En uh, er zijn uitnodigingen geweest, maar die zijn niet bij de juiste mensen terechtgekomen. Dat kan de VVV helemaal niet zo doen. Okay. Dat ligt aan ons. Dat uh, zo doen we. Was, Kort, we hadden er heel graag bij willen zijn. Het okay. is gewoon een mis, uh, miscommunicatie. Kortom, er wordt flink gewerkt. En wanneer gaan wij weer wat horen? Uh, laat ik een maand vanaf nu uh, roepen. Dat, dat we houden we, ja. Helemaal goed. Michael Alberts, ja, bedankt. bedankt. Heel benieuwd. There's a humming in the restless summer air And we're slipping off the course that we prepared But in all chaos there is calculation Dropping glasses just to hear them break You've been drinking like the world was gonna end it Took a shine from a fist to your best friend It's clear that someone's gotta go We mean it but I promise we're not me And the cry goes out shout oh. now we're in the ring and we're coming for blood Kid in every way but one The knows that knows we like our kid kinds of fun The old way. Chance is the only game I play with, baby, baby. We let our battles choose us And the cry goes down oh, oh, oh. They lose their minds for us and how it plays out Er wordt ondertussen al gedebatteerd tussen uh, D66 en... Hartelijk welkom, heren. Um, afgelopen uh, tegenover mij zit Gerard Kuiper, niet de dorpsomroeper, zal ja. ik er nog maar eens een keer bijzetten. <laughs> en Karel Simons van uh, het OPZ, de uh, winnaar van afgelopen woensdag. Woensdag waren wij in de krocht, daar zagen wij hele vrolijke gezichten, ook wat bedompte gezichten, hebben we ook nog gezien. Uh, PvdA, grote verliezer, helaas, ja. voor hun. Um, jij had uh, daarvoor al gezegd, uh, ik verwacht drie zeteltjes. Nou, ik, ik hoop ik heb, dat ik ze vast ik, kan houden. Ik, ik heb gezegd, ja, drie zetels en ik hoop op vier. Ja, en uiteindelijk weer de vijf. Ja, dat is dan het cadeautje wat je krijgt van de bevolking. En die hebben gekozen en daar ben ik bijzonder blij mee. Of is dat een goede lobby? Nee, dat is een vertrouwen wat uitgesproken <lacht> wordt, denk ik, Ben. <lacht> toch? Nou ja, ik heb de lijstjes bekeken. En als de lijst toch nog zo'n 42 zetels krijgen, dat is het al aardig meegenomen. Ja. ja. Toch? Dat is ook meegenomen. Ja, en er stonden natuurlijk 31 mensen op de lijst. Ja, en, dat, dat dat zijn op allemaal, en dat vond ik eigenlijk ook belangrijk. Uh, dat je laat zien dat je breed gedragen bent. Uh, mensen van diverse plijmaties staan er op de, op de lijst. En dat vind ik heel belangrijk. Het is breed gedragen. Dat is belangrijk. Ja, Draagvlak is alles in het dorp. Hè? Uh, ja. De tweede winnaar die zit recht tegenover mij. D66. Uh, nieuwkomen mag ik nog steeds zeggen in de politieke wel. Schaduwfractie heb je ook een tijdje gedaan. Ja. ja. Um, hoe kwam dat over, dat je ineens van één uh, van zetel naar drie zetels gaat? Nou, dat is natuurlijk een hele prettige verrassing. En ook ja? een, uh, <kijs> ik denk ook wel een beloning voor de dingen die wij de afgelopen uh, maanden hebben gedaan hier in Zandvoort. Dus we zijn er natuurlijk reuze blij mee. Ik moet uh, kan natuurlijk feliciteren met vijf uh, zetels. Dat is natuurlijk een heel mooi resultaat. Maar wij gaan van één naar drie zetel. Dat is een verdrievoudiging. Ja, en daar zit ook een hele hoop vertrouwen in. <kijs> uh, en dat hebben we ook teruggehoord van mensen op straat. Ja? Uh, mensen willen graag vernieuwing. En dat zie je in, uh, in de winst die OPZ en uh, D60 hebben gemaakt. Want wij zaten natuurlijk niet in het college. En uh, daar spreken, denk ik, de mensen in het dorp zich heel duidelijk uit voor een andere wind. Als je in, uh, in de kranten kijkt uh, na de verkiezingen, dan zie je, en dat heb ik gisteren met Jan nog even besproken, Karl. Ja. dat de twee grootste partijen, of de drie grootste partijen, kan die scheeloes tegenover elkaar staan. elkaar opzoeken om te onderhandelen. Hoe dicht liggen jullie bij elkaar als de twee grootste? Programmatisch bedoel je. Ja, wat, wat, wat, wat raakt in het programma van D66 het meest bij het OPZ? Nou, wat ik in het programma van uh, OPZ gelezen heb... Wat, uh, wat wij eigenlijk ook in ons programma hebben staan... is dat we het heel belangrijk vinden dat uh, de verdeeldheid... die de Raad in het verleden heeft gehad, dat die, uh, dat die ophoudt. Dat we met elkaar samen moeten werken. Uh, ik las ergens de Mensen in de Raad. Cruciaal. Uh, cruciaal voor het draagvlak. Nou, dat zijn zaken die wij ook vinden. Dus, dus niet alleen programmatisch wat je met het dorp wil. Maar ook gewoon de... En daar heb ik in de campagne ook opgehamerd. Zeg maar de effectiviteit die we met elkaar in de Raad moeten hebben. De mensen die daar zitten. De wil om samen te werken. Dat bespeur ik ook bij OPZ. Nou, uh is het ongeveer de derde verkiezingen die ik meemaak. En ik hoor al drie keer, we gaan samen weer verder. En vervolgens beginnen we uh, na een maand of twee weer uh, te zagen aan iemand zijn stoel. Karel, hoe, hoe, hoe moet ik dat nou zien? Want in elk programma wat ik gelezen heb, wil iedereen samenwerken met, met elkaar... en we gaan er wat moois mee maken. Maar je ziet dat afbrokkelen. En het, het hoogtepunt is eigenlijk een paar maanden geleden geweest... waar een, uh, een verneinig commentaar is geweest door Dimitri Walbeck over de vechtscheiding... Hoe gaan we daar nou mee beginnen en verder? Nou, één groot uh, probleem blijft natuurlijk uh, zeven partijen en zeventien uh, zetels. Uh, het waren er acht, er zijn er nu zeven geworden. Dus dat is al één partij minder. Maar eigenlijk is het erg veel voor een dorp. De verdeeldheid is daardoor groot. Uh, en het is heel anders of je binnen een coalitie werkt of in de oppositie. Bij een coalitie heb je toch al een samenwerking. En uh, degene die elkaar nu gaan vinden, die zullen dat opnemen. Zonder meer doen en alleen maar kunnen door samen te werken. Hoe dat verder uitstraalt naar de oppositie, de partijen die daar niet in zitten, dat is hoe je het hanteert en hoe je dat samen doet. Hoe zet je je af tegen of ben je inderdaad bereid om samen te werken en ze er ook op een goede manier bij te betrekken? Oppositie is toch niet per definitie tegen? Uh, dat uh, hoeft niet tegen te zijn, maar je staat wel buiten de coalitie. En klopt. daarom zeg ik ook, hoe hanteer je dat als coalitiepartijen? Maar als iedereen uh, bijvoorbeeld vindt dat de entree van Zandvoort, waar nu een aantal dingen over te doen zijn, dat dat mooi geschilderd moet worden, dan gaat iedereen toch gewoon mee. Dan valt het te er toch niks met de bekvechten? Zijn, er zijn zaken die unaniem besloten worden. Ja. Dus daar zie je een eenheid. Maar waar liggen dan uh, vanuit jouw partij verschillen met andere partijen? Wie, wie staat het verste van jou af? Uh, ik denk dat VVD. Uh, VV, VVD staat vrij ver van ons vandaan. Met hun plannen. Als ik naar hun programma kijk, dan. Dan is niet onmiddellijk sluiten. Ik denk dat het met D66 sluitender is. Dat je meer overeenkomt. Uh, hoe je dat aanpakt in een raad. Uh, neem even het punt uh, buitengewone commissieleden. Kun je wel zeggen. Ja daar kunnen we op besparen. Maar dat is, dat, is, uh, geen, dat is geen goede besparing. Die je dan maakt. Daar verschillen we duidelijk van, over mening, van mening over. Want ten eerste. Als je kleine partijen daarmee het bijna onmogelijk maakt om uh, mee te besturen. Dat vind ik geen goede zaak. En anderzijds is er meteen een opleiding... voor degene die misschien straks in de raad gaan komen. Dus dat fenomeen dat moet je niet weg willen hebben. Nou is het zo dat uh, in uh, grotere dorpen, zoals Halen heeft men specialisten? En dat kan alleen maar als je uh, een soort back-office hebt. En dat zijn commissieleden. Ja. maai je daarmee inderdaad de, de, de kennis weg als je dat niet toestaat? Extra commissieleden. Inderdaad. Je hebt nu vijf zetels en dat was de VVD ook. En die begon ja. daarover. Ja, nou, dat, dat doe je dan uit macht. Hè? Omdat je er vijf hebt, heb je dat niet zo erg nodig. Wij vinden dat niet. Wij vinden dat het wel nodig is. Wij willen ook graag weer naar de oude commissievorm terug. Waardoor? Wij, wij, het... vinden, wij vinden het bijvoorbeeld om even de, het antwoord. Mm -hmm af te maken ben. Wij vinden het heel belangrijk dat je vakmensen daarin vooral met die, met die commissie in kan zetten. Als er een financiële commissie is, dan moet je iemand hebben die daar goed over mee kan praten en denken. Dus, dat fenomeen moet je zeker niet weghalen. En de manier van praten, het heet nu informatieraad, daar mag je alleen vragen stellen. Hmm. En de raad uh, stelt zich daar zelf buitenspel, want we mogen dan geen debat voeren. Met andere woorden, je mag niet eens het, het vragen, vragen antwoord. En dat is vreemd, dat moet je terug hebben. Dus dat is een uh, uh, uh, liberaal uh, idee wat we zeggen, ja, je moet daar met elkaar kunnen praten. Zowel met de burger, als met de raad onderling. Die uh, commissies waar ik het over heb, hè? bijvoorbeeld de financiële commissie, die is afgeschaft. Een aantal jaren geleden. Is, ja. dat, is dat gek? Ja, dat is heel gek. En wat we, wat we ook in de Raad in de afgelopen periode met elkaar besproken hebben. Wat, wat ook gek is, dat je dan krijgt dat als de begroting moet worden vastgesteld en de accountant daar iets van te vinden heeft. Dat je ziet dat er relatief weinig partijen eigenlijk in staat zijn om de goed te beoordelen. En als je dus niet specialist aan de achterkant de kans geeft om goed mee te kijken. Hmm. De, de accountant adviseert in ook de Raad, laat dat duidelijk zijn, de Raad moet het vaststellen. Ja, dan doe je jezelf tekort. Want dan maak je misschien de verkeerde keuzes, terwijl je het niet eens door hebt. En een tijdje later word je daar volgens op aangesproken en is het moeilijk te repareren. Dan heb je uh, aan de zijlijn uh, in, in de schouderfractie meegekeken. Ja. En er zijn een aantal rapporten van... Uh... De rekenkamer naar voren gekomen. Ja. En vervolgens gebeurt daar niks mee. Hoe, hoe kijk je daar? Uh, nou ja, er wordt gezegd, we zouden ons moeten schamen, maar daar koop ik natuurlijk niks voor. Nou, wat hoe je hoe daar, kijk je er tegenaan? Nou, wat je daar denk ik heel goed ziet, en dat gaat eigenlijk over hoe de democratie moet werken, uh, alles wat er besloten wordt in uh, de gemeente, wordt eigenlijk door de raad als hoogste orgaan besloten. Maar heel veel mensen denken eigenlijk dat het college van burgemeester en wethouders, hè, de regering van het dorp, dat die de dienst uitmaken, uh, en dat de raad daarin uh, meekijkt. Maar zo is het niet. En alle fouten die dus eigenlijk worden gemaakt. Uh, uh, op gemeentelijk niveau, die kun je eigenlijk toerekenen aan de Raad. Dat is ook wat de Rekenkamer heeft gezegd. Hè. Er is op een aantal zaken is er uh, subsidies uh, niet tijdig aangevraagd. Dat heeft ons een hoop geld gekost. Ja. Uh, maar dat is de schuld van de Raad en niet van het college. En dan kun je moord en brand schreeuwen... en dan kun je een wethouder ter verantwoording roepen. Dat moet ook gebeuren. Uh, maar je moet ook je hand in eigen boezem steken... en zeggen dat hebben we dan niet goed gedaan. En dan helpt de, de verdeeldheid die er was in de Raad die helpt ook niet. Hè. Je krijgt dan kemphanen, bekvechten, rekeningen vereffenen. En, ja, dat is voor ons ja. niet hoe je politiek moet bedrijven klopt helemaal ja dus ik begrijp dat dat de komende vier jaar dat wij eigenlijk een heel ander zandvoort gaan zien. nou ik hoop het wel en ik heb Ach, ook ja. tegen kijk het initiatief ja. het initiatief ja, ja, ja, ja. voor de vorming van een college dat ligt nu vooral bij OPZ er komt een informateur ja. en ik is dat heb ook... overigens al begonnen uh, de informateur is al bezig naar de programma's te kijken. En daar dus uh, bepaalde punten uit te halen. Henny, die, uh, hij zegt, nou, dat zijn uh, overeenkomsten en dat zijn verschillen. He, ja, dat, was... Daar moet je natuurlijk in eerste instantie naar kijken. Ja. En dat doet hij van uh, uh, alle partijen die boven de duizend stemmen hebben gekregen. Dus dat is uh, VVD, OPZ, dat is D66 en dat is CDA. Maar ik kan me maar... Maar zomaar, zomaar, ja, ja. zomaar voorstellen dat... Um... OPZ een opdracht geeft aan een informateur. En dat is niet alleen zoeken naar de overeenkomsten of de verschillen... maar misschien kan ook meegenomen worden in het geheel... de bereidheid om nou eindelijk eens een keer samen... Uh, maar dan echt samen die komende vier jaar in te gaan. Is dat, is dat, heb ik dat goed bedacht? Dat heb je helemaal goed bedacht. Natuurlijk is, ja, is het bedenken het is goed. Het is niet alleen een punt van overeenkomsten of, of tegenstellingen. Het is een punt van waar zitten de, de, de mogelijkheden van samenwerking uh, natuurlijk in. Uh, uh, dat is uh, Door de loop van de jaren is dat uh, steeds gebeurd. Als er een uh, verkiezing was. Dit is nu mijn vierde keer, want ik ben in 2002 begonnen als raadslid. Dat ik het meemaak dat dat soort onderhandelingen plaatsvinden. En dat wij al dan niet daarvan deel uitmaken. Maar... Nog één punt even terugkomend uh, op jou. Vraag als dat mag. Uh, jij zei net, uh, in, voer, in hoeverre is het uh, wat het college betreft, wat de raad betreft. En uh, wat Gerard zegt, dat is heel juist. Maar we moeten niet vergeten dat de kracht van een wethouder, de dossierkennis... heel doorslaggevend kan zijn. Want ik noem het wel eens de derde macht. Maar de ambtelijke organisatie, als die... Uh, Bepaalde college, bepaalde portefeuilles, laten we het zo zeggen, en veel betere kennis en inzicht heeft dan de betrokken wethouder, dan is dat samenspel is moeilijk, het besturen is moeilijk en dan stuurt de Amtelijke organisatie het aan en ik, soms kan dat goed zijn en soms kan dat heel verkeerd uitpakken. En daar ligt ook een maar, heel be wel belangrijk uh, probleem. Daar, daar ligt de crux, want er, ja. wordt, er wordt vaak genoeg geroepen: de ambtenaren hebben de macht, maar dat is aan de controlerende eenheden, de raad en het college, om te zeggen: van luister vriend, ik ben gekozen, dus ik maak uit en niet jij. Uh, ja, ja. En ik wil toch even de terug, want. de zitten ze ze handtekeningen uh, eronder, uiteindelijk. Precies. Uh, ja. Het is leuk om te kijken hoe het in elkaar zit... maar ik heb liever dat jullie even tegen elkaar uh, wat oh, ja? gaan doen. Ja, met elkaar bedoelde je met, natuurlijk. Nou, je vergist die jezelf bent. Wat, ja, vergis... wat, ja, ja, ja, ja, ja. wat is jullie grootste punt... wat uit elkaar ligt, in programmatisch... Ik zou het niet weten waar we echt sterk uit elkaar liggen, Gerard. Uh, ik, heb, ik heb dat niet kunnen vinden, althans. Nou, er zijn wel wat dingen waar we verschillend over denken. Het parkeerbeleid bijvoorbeeld, uh, lees ik uh, in jullie programma uh, iets over waar mogelijk uh, en wat kan. Wij hebben gezegd, we vinden gewoon het hele parkeerregime geëvalueerd moet worden in Zandvoort. Aan de hand van uh, de discussie die eigenlijk de afgelopen uh, periode uh, gespeeld heeft. Dus daar moeten we eens even heel goed met elkaar uh, over van gedachten gaan wisselen. Ik lees over, overigens ook een hoop overeenkomsten, maar dat waren overeenkomsten die in het verleden eigenlijk ook wel in programma stonden, maar waar niet zoveel van terecht kwam en die voor ons wel belangrijk zijn. Zoals? Ook, nou, burgerparticipatie, dus van onderaf uh, in staat zijn om uh, de raad te corrigeren. Uh, de kerntakendiscussie. Daar lees ja. ik in jullie verhaal ook iets over als het gaat om de kaarschaafmethode. Waar jullie ook geen voorstander van zijn, dat zijn wij nee. ook niet. Nee, uh, en dus er zijn absoluut overeenkomsten, maar er is natuurlijk ook wel een, een verschil in hoe we de wereld in kijken. Het accent ligt bij OPZ ook, uh, ook op ouderenbeleid. Oudere uh, partij Zandvoort. Oudere partij Zandvoort vind ik ook volstrekt logisch. hoor. Laat dat duidelijk zijn. Uh, maar goed, wij zijn, dus wat, wij zijn natuurlijk wat minder gebonden aan een bepaalde groep in Zandvoort. Uh, waarmee ik niet zeg dat OPZ dat overigens niet is. Uh, maar daar zijn natuurlijk wel belangrijke verschillen als ik lees in het programma van OPZ dat onder andere het ombuigen van de begroting uh, richting uh, WMO en uh, subsidies voor verenigingen uh, moet plaatsvinden. Nou, dan ben ik heel benieuwd uh, hoe we dat in gesprekken met elkaar gaan, uh, gaan doen. Want er liggen ook een hele hoop andere zaken op ons bord. Ja. Uh, economie, toerisme. Uh, ik heb het vaker in de campagne gezegd, als het goed gaat met het dorp, met de ondernemers, dan is er ook geld voor andere dingen. Dus er liggen een paar hele grote uitdagingen op ons te wachten. En nog even over die WMO. Ik heb gegeven dat staatssecretaris toch een deurtje heeft opengelaten... voor de gemeentes om misschien te zeggen... is het wat te vroeg voor de invoering? Wat gaan jullie daaraan doen? Is dat een... Is dat iets voor de gemeente om te zeggen, daar staan wij wel uh, voor open? Wacht nog maar ja, maar even. Denk meer. Dat, ik denk dat dat aangesloten is via de VNG. He, de VNG ja. is daar eigenlijk door teruggesloten. Ja. Wel... Uh, door de verschillende ja. gemeentes, die, vooral de grotere gemeentes in Nederland. Precies. En die hebben gezegd, ja, daar zijn we nog niet aan toe. Pas op, pas op. Want als je dat te, die transitie te snel overhevelt. dan uh, kunnen wij dat niet aan. En er zijn er te veel dingen waar we straks spijt van krijgen. Ja. Maar kunnen jullie daar nog een rol in vervullen? Door te, door te zeggen, nee, dat wil uh, Zandvoort ook graag dat gefaseerd invoeren. Dat is al uitgesproken. Dat is al uitgesproken. Ja, ja, ja zoals, hoewel je zoals, daarbij, uh, da daarbij wel de beperking... ook weer van de gemeente moet kennen. Want als je uh, een half jaar de WMO-invoering uit zou stellen... dan kost dat 500 miljoen euro in Den Haag. En uh, dat is serieus geld waar men na natuurlijk naar zoekt. Dus het gaat ook weer ten koste van andere zaken. Nou, het is niet de WMO eigenlijk, hè, Gerard. Het is, uh, kijk, we hebben al uh, een heleboel taken... die vallen onder de WMO. De, de wet maatschappelijke ondersteuning. En uh, een aantal taken hebben we al. Die voeren we al uit... Alleen zijn er drie uh, decentralisaties die nu de daarbij komen. Ja, ja. He, en ja, ja, ja. dat zijn dus de, de jeugdzorg. He, die komt daarbij. Die zit nu bij de provincie. Uh, dat is de AWBZ. Een hele belangrijke. En dat is uh, de, de participatiewet. Uh, uh, werklozen en dat soort dingen. Uh, dat valt allemaal wel onder de paraplu van het sociale domein. Maar het zijn... Andere taken, want we hebben er al een veel hmm. die onder de WMO vallen op dit moment, uiteraard. Kortom, uitstellen uh, zou een goede optie zijn. Uh, ja. De voorman van het CDA roept dat ongeveer een paar maanden hardop, stelt een jaar uit. Ja. Dus daar zit wel waarheid in. Dat geld dat gaat het inderdaad kosten. Maar als je het zou doen, gaat het misschien nog meer geld kosten omdat je het niet goed kan. Nou ja, politiek is, is wat dat betreft. Uh... Als je het ene touwtje trekt, dan valt er ergens anders natuurlijk ook weer iets. En uh, we ja, moeten ons wel dat realiseren duidelijk. dat als je dit zou doen, dat er ergens anders ook weer iets gevonden moet worden. Dus ik ja, wil mensen is ook niet... Financiële, dus ja. dan financiële, hè? Iets wat ik overigens, als ik dat nog mag opmerken over het net, over wat, wat wij wel heel belangrijk vinden als het gaat om die, die coalitieonderhandelingen, wat, wat we veel ook op straat hebben gehoord, is dat mensen zeggen, we, we hebben niet het gevoel dat beleid in het raadshuis het onze is. Ik heb bij Carl erop aangedrongen om de, in ieder geval de grote partijen te betrekken in de onderhandelingen, want wij vinden het wel heel belangrijk dat we over vier jaar ook met elkaar kunnen zeggen dat iedereen in het dorp, die is gaan stemmen, zich terug heeft gezien in het beleid. Dus de vier partijen waar we het net over hadden, die moeten onderdeel van maken. De VVD is er één van. Uh, Belinda Geurtsman heeft al gezegd, we vinden dat de kiezer ons heeft afgestraft. Dat neemt niet weg dat er 1300 mensen op haar gestemd hebben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar een breed draagvlak creëren onder de bevolking voor het beleid. En de komende tijd gaan we zien of dat lukt. We gaan het een beetje afronden, want het uur is bijna om. Um, er wordt flink uh, onderhandeld. Carol, wanneer verwacht je daar een, een, een, een uitslag in? Uh, het is de bedoeling dat we uh, de tweede helft van april... in staat zijn om... Uh, dat is voorlopig gepland uh, door de Griffie... Uh, dat is er voorlopig gepland dat we dus... ik meen uh, rond 20 april... dat we dan vergaderingen kunnen hebben... waarbij uh, wethouders geïnstalleerd worden... waarbij programma's vastgesteld worden... zowel het uh, coalitieakkoord coalitie dus... en daaruit volgend het raadsprogramma ja. natuurlijk... Dus met andere woorden, we hopen binnen vier weken uh, iets definitiefs te zeggen. Maar we zullen, uh, denk ik uh, dat dat heel uh, belangrijk is. Dat we tussentijds af en toe even een korte stand van zaken laten weten. Dat men niet denkt dat we stilzitten. Dat uh, horen wij dan graag. Volgende ja. week is de laatste vergadering van de oude raadsleden en de nieuwe raadsleden. Ja, woensdag nemen de oude afscheid en donderdag, en donderdag komen de, installatie. de installatie. Ik ja. wens jullie uh, veel plezier en wijsheid bij de komende onderhandelingen. En wij horen graag. Dank je wel. Dank je wel. Succes.